1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Voor de strijd tegen AIDS is de komende jaren 6 miljard dollar extra nodig. Dat zegt het AIDS-programma van de Verenigde Naties. Het doel is om in 2015 geen nieuwe HIV-besmettingen meer te hebben. Nu zijn dat er nog 2,5 miljoen per jaar. Het is vooral belangrijk om nieuwe HIV-patiënten snel te behandelen, zegt de VN. Wie meteen medicijnen krijgt, heeft 96 minder kans om anderen te besmetten. Wereldwijd zijn er nu meer dan 34 miljoen mensen die het virus dragen. Komende week houdt de VN een topconferentie over de ziekte. Het is deze week 30 jaar geleden dat in Amerika de eerste aidsbesmetting officieel werd geregistreerd. Eindhoven is uitgeroepen tot de slimste regio ter wereld. De Amerikaanse denktank ICF had Eindhoven al drie jaar achter elkaar genoemd... in de top zeven van slimste plekken. De regio wordt vooral geroemd om het project Brainport. Daarin werken wetenschappers en bedrijven samen aan nieuwe technologische ontwikkelingen. Het is de tiende keer dat de Amerikaanse denktank de prijs uitreikt. Bijna 400 steden en regio's wereldwijd hadden zich ervoor aangemeld.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 Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht. Hartelijk welkom bij Casa Luna. Wij zijn nog een uur bij u. en um, In dit geval is het echt wij ook. Want Ando Rox, de gast van het eerste uur, de schrijver van het boek Het Leven is Geen Feest... Die, uh, die is gebleven, dus we gaan er een vrolijke avond van maken. En uh, ja, u kunt meepraten met ons, want dat gebeurt altijd in het tweede uur. En daarvoor hebben wij dan ook weer zo'n prachtige vraag geformuleerd. Het leven is geen feest. Nou, ik zei het net al. Iedereen krijgt te maken met verdriet en tegenslagen. Hoe gaat u om met de tegenslagen in uw leven? Hoe overwint u die? Hoe verwerkt u ze misschien? Uh, hoe gaat u vervolgens door? En wat neemt u ervan mee? Wat leert u van alle tegenslagen, al het verdriet en de manier waar, waarmee u daar... Uh, Nee? Ja, de manier waarop u daarmee om bent gaan. dat was het. Uh, u kunt bellen 0800-1121, 0800-1121. Als u wilt mailen kan dat naar casaluna.ncrv.nl, NCRV.nl. @ncrv en dan hebben we ook nog de Twitter, u kunt twitteren naar hashtag Casaluna. Aan de telefoon nu mevrouw Groeneweg, goeienacht. Ja, klopt, goedemiddag, goeienavond, nee. Goedenacht. Uh, goeienacht, ja, zegt, zegt u maar waarom u... Ja, nou, ik hoor zo dat gesprekken aan en denk je ja, mensen die praten altijd uit eigen er, er ervaringen. Uit eigen ik, ervaring? Ja, en ik vind dat mensen zich niet verdiepen in de, de ellende van een ander. Maar als psycholoog mag je toch verwachten, tenminste je mag verwachten van een psycholoog dat hij dat wel doet. Ja, tot zekere hoogte. Hij kan natuurlijk niet alles veranderen zelf. Nee, maar... maar, maar ik hoor ook het verhaal van, nou ja, verdriet gaat, gaat hier voorbij... Maar dat is natuurlijk niet altijd zo. En dat geldt voor u? Dat geldt voor mij, ja. Want u ja zegt me Heeft u het gevoel dat mensen zich te slecht ook kunnen inleven in uw situatie? Nou, mijn zoon is dus een schizofrene jongen. Ja. En de meeste mensen die niet weten wat dat is en die er geen ervaring mee hebben... die oordelen altijd op een hele vreemde manier. Wat voor oordeel uh, krijgt u dan bijvoorbeeld te horen? Nou ja, hij kan toch wel dit of hij kan toch wel dat. Maar die mensen die kunnen dat meestal niet. Want als je een schies of geen kind hebt, dan is dat je hele leven is dat een, een ellende. En verdriet tot je eind toe. Want ik ben nu tachtig. En ik moet er niet aan denken dat als ik er niet ben... dat hij helemaal niemand heeft die van hem houdt. Kijk, en dat is wat je tot je eind meeneemt. Tot het eind. Ja. En dat verdriet, is dat toch altijd? Nou ja, niet altijd. Maar hij, hij het is ook nog een zwakke broeder. Dat houdt in dat hij dus uh, beroofd wordt. Enzovoort. Hij, uh, mijn man is overleden, toen was hij 16 jaar. Ja. En uh, nou ja, zijn vader was in alles zit. Die was ook uh, behoorlijk ontwikkeld. Hij is voor registeraccountant vroeg aan studie gegaan in de avonduren. Toen ja. ging dat vroeg over dat werken, s'avonds leren. Dus dat was zijn dikke vriend en die is ineens plots met een weekendje samen weg overleden. Hij heeft met 16 jaar dank voor het gesproken in Moordknul, een geweldige jongen. En later word ik hij zo in dienst geweest en daar is hij dus uh, nou ja, ontslagen, zeg maar, buitengewoon buit dienstplichtig geworden. En ze wist niet wat het was, maar bleek achteraf, en dat heeft hij tien jaar later pas verteld... dat hij stemmen kreeg en wat angst. En dat was pas, dus na, na zijn 16e, dat latere leeftijd? Ja, na, nou ja, zeg maar, een paar jaar na het overlijden van, uh, van zijn vader. Ja. Want hij, uh, hij wilde nooit over zware praten. Ik had alleen maar een moeder. En uh, als we het erover hadden, dan liep hij altijd weg. Hij wilde er absoluut nooit wat over horen. Hij heeft voor het voor gesproken op het graf. Hij heeft alles gedaan. Zoals nou ja, toen is hij heel langs stemmen gekregen. Hij zat VWO. Hij zou informatica doen. daar kwam er allemaal niets meer van terecht. En dat is nu al 32 jaar zo. En ik zit er alleen mee. Ja. En ik had wel een vriendin. Maar ja, daar kon je nooit zo over praten over ziektes. Behalve toen ze zelf kanker kreeg, longkanker. Nou ja, dan, dan ineens gaan ze veel meer begrijpen. Is, dat, is, het, het, ver, is dat een verwijt of, of is nee, dat een hoor, constatering? Nee hoor, het is hartstikke lieve meid. Maar dat is nou het mensen eigen. De een reageert zo naar de ander. Zelfs bij het overleden van mijn man liep. De buurvrouw die, liep, die stak over als ze me zag. Ja. Dat heb je ook. Zo maar maar, maar u, even om iets meer begrip te krijgen over u. Want hij is schizofreen zegt u. Ja. En, en uh, wat gebeurt er dan in zijn leven? Nood het dat hij niet kan werken en dat hij af en toe waangedachten heeft. Hè? En, nu... en uh, nu is het laatste jaar, ja, hij heeft ook een, een vriendin, niet zo'n vriendin zoals je hem kent, die voor je zorgt en die naar je om kijkt, maar die is verslaafd. En mijn zoon is het laatste jaar ook behoorlijk verslaafd geraakt. Maar ja, hij steelt niet, hij is ontzettend eerlijk, maar hij wordt ook door de politie vaak, uh, nou ja, uh, uh, lelijk behandeld, zeg maar. Ja, En Terwijl er geen cent kwaad in zit. En hij ziet er echt als het slaat uit en dat is, dat is ook zo. En, en u heeft geen andere kinderen? Nee. En, en uw grootste verdriet is dat als nee, u er straks nee. misschien niet meer ja. bent... dat er niemand is die van hem houdt? Ja. En dat hij nergens kan wonen. Want hij woont bij u? Nee, hij woont bij die vriendin zogenaamd. Hij is ook wel vaak weer mee. En alle twee worden vreselijk mager. En nou ja, in het weekend gaat ik al een hele grote stamp op naken. Ja. zijn altijd zorgen... He, dan wordt u van de week is die weer had die 100 euro uit de muur gehaald zijn weer waarom. En dat hebben ze uit zijn handen huh? Ja? Ja. ik kan me voorstellen dat dat wel een enorme zorg is. en ook het, Dat is ook wel een heel afschuwelijk idee. Ja, dat, ja als, en als dat Dit doet... is een zorg waar je niet overheen komt. Maar als we dat dan even... Uh, vertalen naar het gesprek van het eerste uur, want daar reageert u op. Dat, dat, ja. Dan zegt u, uh, uh, ja, het is misschien wel iets te makkelijk gezegd. Van, uh, t, uh, Je moet leven met het verdriet dat je hebt en je moet ermee omzien te gaan. Ja, ja. Want als jij dit hoort, Ando, wat, wat, wat denk je dan? U? Nou, ik vraag... Ja, sorry. Uh, Ando Rox, uh, de, de gast van het eerste uur, zit hier ja, nog steeds bij ons ja. aan tafel. Dus ik, ik vraag zijn reactie nu even op dit ja. gesprek. Ja. Ja. Ik denk wat die mevrouw... Wat vooral eruit springt, denk ik, is van, uh, dat er natuurlijk pijn is die niet zomaar weggaat. Dat is ook niet wat ik uh, verkondig. En daarnaast is het zo, dat noemt die mevrouw ook, dat de omgeving die zich uh, ervan kan distancieren, die ervan weg kan lopen, nogal eens ja. de neiging heeft om dat ook te doen. Want het is natuurlijk niet makkelijk om, uh, om te gaan met iemand die, uh, nou, waar het niet goed mee gaat. Dat is heel pijnlijk, dat is een heel naar. Ja. Hij is ontzettend beleefd altijd, hij zal ja. nooit stelen. Ja. Hij is eigenlijk veel op zijn liefde, zeggen Zo ook bij de GGZ. Hij ja. nee, ja, niet, niet lief. Kijk, en het probleem is inderdaad, van, kijk, als het gaat om je eigen kind... of om je eigen partner, of om iemand die je dierbaar is... Nou, dan kun je je niet terugtrekken, dat wil je ook niet. En dat moet je ja. ook niet willen. Maar het vervelende is dat de omgeving daaromheen... er wel een handje van heeft om te denken van... niet mijn pakje al weg te lopen. Maar, maar wij hebben het net over jouw boek gehad... en wij hebben het dus ook over die ACT-methode gehad... Mm -hmm. Werkt die hier ook? Zou die, voor, die voor deze mevrouw, mevrouw Groeneweg, kunnen... Kijk, het werkt niet werken. als je zoekt naar een oplossing voor deze situatie. Want deze situatie wordt er niet beter van. Waar het over zou gaan, als je ja. hier act zou toepassen... als je het dan zou willen, is dat het uh, de kunst is... om op een gegeven moment onder ogen te zien wat dit met je doet... en hoe je daar binnen toch op een gegeven moment vast kunt houden... en wat je belangrijk vindt, wat deze mevrouw ook doet. Het is ontzettend moeilijk om te zien dat het slecht gaat met je kind... Uh, het is ontzettend moeilijk om te zien hoe weinig je kan doen... en toch laat ze hem niet gaan. Toch wil ze hem niet in de steek laten. Ja. En dat is denk ik de, de, de kracht. En, te, uh, en tegelijkertijd denk ik dat je vanuit echt op een gegeven moment... onder ogen moet zien van uh, dat hoe pijnlijk ook... dat het nog steeds ertoe doet wat deze mevrouw doet... en dat het er nog steeds toe doet dat ze er voor de zoon is. Maar dat betekent niet dat ze daardoor geen last meer heeft... van de pijn die erbij hoort. Nee. En de grootste angst... Het, het ja. idee dat hij straks alleen is op de wereld, mm -hmm. ja. Ja, daar, kan je echt, daar kan je echt niks op verzinnen. Nee, maar dat, Kijk, dat hij kan ook Kijk, hij is opgenomen in Delta. En dat is dan twee jaar geleden gebeurd, kerstdag. Dat is een instelling? Ja, ja een psychiatrische inricht, ziekenhuis. Ja. En twee dagen later, morgen, tweede kerstdag, werd ik opgebeld. Uw zoon is weggelopen. Maar ik had helemaal geen idee wat het, wat het inhield. Ik zeg, hoe kan dat nou? Ja, nou ja, hij heeft een jas hangen hier nog, heeft hij nog meer jas. Het was sterfskoud in december. En ik schoentjes aan. Nou, hij was gewoon over Portugal en Rotterdam over de Rijksweg gaan lopen. Ja. Nou, toen ben ik met mijn autootje daar naartoe gegaan. Overal zo, ik denk, ja, wij kan wel ergens zitten, want je weet nooit. Als gewoon ik dat niet dacht, dat zal heus wel niet, maar je weet het nooit. Maar ja, er was een kennis, hij heeft nooit verteld bij wie hij geweest. Hij heeft heel de Rijksweg overgelopen. En, en nou, de tweede keer is hij weer een keer opgedoken, maar ze lopen er gewoon weer uit. Het heeft geen zin. Ja. En, wat en zelfs in Delta zegt uh, dat hoofd van nou, waar, ik wou dat ze allemaal zo waren. Zoals hij. <laughs> Zoals hij, ja. ja. Maar nog, nog even naar wat uh, Ando Rox net zei. Um, wat, wat belangrijk is om u te realiseren... is dat het, het er absoluut heel erg toe doet... wat u voor uw zoon betekent. Helpt zo'n gedachte? Ja... Uh, yeah. Kijk, je, je doet het toch vanzelfsprekend, hoor. Ik ben ook wel schaald, hoor, dat hij een beetje onzin praat. Dan heb ik hem ook wel snel naar buiten gestuurd. Maar ja, hij, hij, hij, hij heeft die dan op die ziekte gevraagd. Nee. He, hij kan er totaal niet van doen. En een mens doet net alsof ze dat in de hand hebben. Het is totaal niet zo. Maar waar, waar put u de kracht uit om, om, uh, om dit allemaal vol te houden? Omdat ik die anders weet. Want ik, ik heb geen andere keus. Ik ben bij Humanitas onlangs uitgenodigd van bijzonder aardig om een avondje te eten ergens. En dat heb ik gedaan. En dan zit ik tussen ook ziek oude mensen, zelfs voor 90. En ik heb er nooit zoveel ziektes voorbij horen komen als die avond. Dus daar word je ook niet vrolijk van? Nee, daar word ik niet vrolijk van. Dus ik denk, ja, dat doe ik, dat zoek ik niet natuurlijk. Nee. Ik heb al genoeg aan mezelf met, met de gedachten. Ja. Mooi hoor. Ja. Ik heb hier bovenburen, ik woon hier twintig jaar op een appartement. Ik heb hier bovenburen, hij is ook 85. En als ik ze beneden zie, vragen ze altijd naar Tom. ze hebben nu in die twintig jaar nog nooit gevraagd: kom een kopje koffie of thee drinken. Ik neem ze dat niet kwalijk, want het is geen verplichting natuurlijk. Maar ik vind het, ja, ik, ik vind het een beetje onmenselijk, maar goed. Ja. Mijn gedachten. Ja. Nee, uh, ja, wij kunnen u ook ja, eigenlijk nee. weinig zinnigs. Of wij ja, echt luister ik helpen. zo naar, u, naar uw gast. Ja. Dan denk ik, ja, dat is makkelijk praten. Ja, het, het verdriet, het eindigt ook wel. Ja, bij mij eindigt het ook wel. Maar niet zoals ik graag zou willen. Nee. Mag ik u bedanken voor het bellen? Ja, prima. Oké, okay. een prettige dag nog. Dag, een <laughs> avonddag nog een poosje dan. Ja, heel okay. ook het beste. He? Dag. Dank u wel. Dag. Ja. Ronald. Roan. Oh, Roan. Ja, sorry. Ja, ik, begin, ik, ik heb echt een bril nodig. <laughs> sorry, Rohan. Ja, mijn uh, grote tegenslag vandaag is dat mijn uh, scooter is gestolen. Ja, een he he he hele andere orde, dit. Ja, maar... inderdaad. Een hele andere. Maar ja, het is toch een grote tegenslag voor me. Want ik heb er zelf voor gespaard toen. Ja. En ik ben een jongen van 16. En ik heb uh, om mijn 14 en 15 heb ik altijd mijn verjaardagsgeld een beetje ingehouden, en de kranten gelden voor. Heb ik ook wat tijd gespaard en een mooie scooter van gekocht toen. Ja. En ja, nu uh, heb ik toen een scooter gekocht voor 425 euro in Zip SP. En die heb ik uit uh, in Zeeland gekocht en ik woon zelf in Den Haag. En uh, nou ja, is mijn broer helemaal terug gaan rijden uit Zeeland naar Den Haag toen. Nou, dat was een heel avontuur, maar heeft hij wel gered... En, nou ja, de uitlaat was niet goed. En, ja. Uh, nou ja, er was een paar kleine aanpassingen. Heb ik een mooie Vespa uitlaat eronder gezet. Ja, nee, voordat ja, die... we te veel in de details van de, van de scooter gaan. Maar het is wel mooi balen ja. dat, die, dat die weg is dus nu. Want ja. had je hem verzekerd? Uh, ja, WA+. Dus uh, die... Of tenminste, nee, WA. En, uh, we hadden hem eerst WA+. Gedaan, maar dat kostte me 40 euro in de maand. Ja. En, uh, dus je bent hem kwijt en je bent het geld ook kwijt? Ja, en uh, W.A. was 20 euro. En uh, nou ja, het dagwaarde van de scooter was echt zo weinig dat we het niet, uh, Ik en mijn moeder hadden we het niet gekozen om het niet te doen. Ja. En, ja. Maar hoe ga je hier nou overeen komen? Uh, nou ja, uh, ik weet niet of ik een nieuwe scooter ga nemen, maar... Uh, ja, nu maar even op de fiets en uh, nog even nog maar verder kijken. Ik uh, heb net mijn examens gedaan en misschien dat ik uh, van mijn moeder een nieuwe... Uh, ja, ik weet het niet. Misschien dat ik een nieuwe scooter krijg, maar ik, ik weet het zelf nog niet. Ja. Hoop ook nog maar dat ik slaag. En uh, nou ja, net hard gewerkt. En uh, het is een grote tegenslag. Maar ja, het leven gaat door. Hè? Ja, dat denk ik wel. Volgens mij kom je er wel overheen. Maar het is wel een ja. mooie... Mooi, uh, ik, ik wil steeds ja. heel, heel, heel woord zeggen wat eigenlijk niet past op de radio. Dus dan zeg maar weer balen. Hey, uh, ja, Sterkte sterk ermee en, en dankjewel okay. voor het bellen. Yo, bedankt. Doeg. Hoi, hoi. Ik ga eens even kijken naar wat mailtjes die binnengekomen zijn. Dat begint met uh, een mailtje van Jos, die zegt het leven is wel een feest. Ik vergelijk, uh, vergelijk het leven vaak met een behoorlijk stuk hardlopen, zo'n kilometer of tien. En dan een keer of drie in de week. Wanneer je weer aan je rondje begint is het vreselijk afzien. Was ik maar voor de tv blijven hangen, speelt dan door je hoofd. Maar gaandeweg wordt het afzien beloond. Je hebt wat gepresteerd. Dit ervaar ik in mijn dagelijks leven ook. Daarbij gooi geen oude schoen weg voordat je een nieuwe... Uh, een goede nieuwe hebt. Ben nu bijna 60, zie mijn bakkerij meer en meer als mijn biotoop... en prijs me gelukkig dat wij samen daar zoveel voldoening uit kunnen halen. Blijf werken, uh, bakken tot mijn 70ste. Mooie nacht en feesten. Dus er zijn er wel, hè, de mensen die het allemaal uh, wel een feest vinden. Ja, nee, maar dit klinkt ook helemaal goed, toch? Ja, ja denk dat klinkt het zeker. Het gaat inderdaad over dat je die tegenzin overwint... en toch gaat voor dat waar je in gelooft. Ja. Ja. Ja. Een uh, beste Klaas, hoe tegenslagen te pareren? Heel simpel, een eitje, piece of cake. Always keep looking on the bright side of life. Het glas is immers half vol. Geen dag zo ravenzwart of een helder licht zal weer verschijnen aan des hemels horizon. Uh, nou, klinkt mooi. dat is, uh, Johan, helpen, helpen dit soort uh, uh, zinnetjes? Ik weet het niet. Een kwestie van jezelf moet inpraten? Nee, maar daar is niks mis mee. Dit is wel een mooie het idee van, eerst ja, is het glas halfvol of halfleeg? Nou, het glas is zowel halfvol als halfleeg. Ja. Dus beide, je komt beide tegen. Ja, dat is waar. En dan zie ik nu een mailtje. Uh, iemand vraagt of je wat harder wil praten. Iemand vraagt of ik iets harder <laughs> wil praten. <laughs> nou, de, de, de, het verzoek is doorgegeven. Uh, we gaan naar de volgende beller. Lisbeth van Rooyen. Uit Noordwijk aan zee. Goedendag. Goedenacht, Goedenacht, ik zeggen, ja. Goedenacht, ja. Dat is, ja nee, ik ga zelf ook een beetje in de war. Hoe is het? Uh, uh, nou, ik zit hier keurig netjes uh, rechtop uh, gewassen en gestreken, zal ik maar zeggen. Ja. Maar ja. ik vind uh, dat de mensen in ieder geval moeten proberen te gaan slapen. Nu? Bepaald, uh, nou, niet nu. Nee, ik zou ik nog ga... even wachten. Als het, uh... Nee, uh, niet nu. Maar in principe moeten mensen proberen een paar uur... Uh, nacht te gaan slapen. Ja, maar wacht even, weet, je, ik weet wij hebben elkaar wel gesproken, je bent psychiater. Uh, correct. Correct. Uh, en mensen moeten slapen, dat, we hebben het net over nou, open ooit, duren gehad. Ooit moeten mensen gaan slapen. Ja, maar dat is toch niet nieuw? Of, uh... Nee, dat lijkt mij ook niet. Maar, maar dan, uh, ik had een tip voor de uh, afdeling uh, positivisme, zeg maar. Ja. Yeah. Dus als je s ochtends wakker wordt, of s'nachts, mm -hmm. dan moet je even een klasje doen of weet ik veel wat. Ja. Uh, dan moet je in de vroege ochtend denken, ik neem een glas water. Waar ben ik? Oh, ik ben hier. Oké, okay. mag ik nog even doorslapen? Oké, okay, dan slaap je nog even door. Ja. En dan denk je vervolgens, als je dan weer wakker wordt... wat voor dag is het vandaag? Oké. Okay. Waar helpt dit bij? Uh, bij uh, positivisme. En dan denk je van: wat zal ik eens gaan doen vandaag... En dan denk je, oh, ik moet allemaal dit doen en dat doen en dat doen en dat doen. Dat helpt niet. Dus dan begin je gewoon met een kopje thee. Maar dit is een tip voor mensen die uh, zorgen hebben, die tegenslagen moeten verwerken. Uh, ja, een kopje thee zitten, Gewoon rechtop staan. Hup. En dan kijk je, dan doe je de gordijnen open en dan denk je, oh, de zon schijnt. Ja. Oeh, wat zal ik iets gaan doen vandaag? Gaan we de hele dag doen, nemen of... Uh... Nee, nee, nee. Oh, en dan, ja. uh, dan pak je bijvoorbeeld een gedichtenbundel. Dat kan ook, net wat je, waar je zin in hebt, of een krant. Ja. Of je maakt een boterhammetje. En je moet wel blijven eten, hoor, Klaas. Ja, ja, oh, heb je vorige week geluisterd? Hadden we ja, een eten? Ja, <laughs> wat denk jij nou? Ja, nee, maar, maar uh, ik, ik, ik, wat wil je nou zeggen hiermee? Ik wil uh, hiermee zeggen dat mensen een beetje structuur in de dag aan moeten brengen. Dus dat geldt niet. Want dat, dat, ik ben in het opvoedstadium terechtgekomen in mijn leven, en uh, dan hoor je dat structuur erg belangrijk is voor kinderen. Maar dat is voor iedereen dus heel belangrijk. Uh, uh, voor jongeren, voor ouderen, voor bejaarden, voor mensen met dementie. Het maakt niet uit. Je moet iets hebben dat je denkt van: wat uh, is mijn doel deze dag? Waarom ga ik opstaan? Waarom zou ik het doen? Ja. Nou, gewoon omdat de bloemen bloeien omdat er weer wat uh, zonlicht uh, schijnt. Daarom. Ja. En ken jij eigenlijk... Omdat je kinderen hebt, omdat je moeder nog leeft... of omdat je moeder dood is, omdat je naar het kerkhof moet. Het maakt allemaal niet uit, Klaas. Ik zeg dit uit het diepste van mijn hart. Maar er moet een soort uh, idee zijn in je hoofd... dat je denkt, daarom sta ik op. En dat, die vraag heb je jezelf ook vaak moeten stellen. Waarom sta ik eigenlijk op? Uh, daar ga ik nu niet op in. <laughs> <laughs> Dan ging het, uh, heb ik afgesproken, niet over persoonlijke zaken hebben. Oké. Okay. Nou, maar mijn ik... moeder leeft nog, trouwens. Oh. Nou, dat. dat ja, dat is mooi, lijkt me. Nou ja, die is pas 91 uh, en ja. die dood te slaan, maar goed. Dat, oh, dat niet. mag niet via de radio Ik Zou ik niet proberen. <lacht> uh, nou goed, dus structuur regelmaat, orde regelmaat, uh, uh, dat is een beetje lees. En uh, niet te vergeten, reinheid. Reinheid is ook is buitengewoon belangrijk. Ja, Het is goed maar, dat, vlees maar, Ajax overal doorheen en dan gaan soppen en dat soort dingen, weet je wel. <lacht> ik bedoel, als je niet weet waar je naartoe moet met je leven, dan moet je in, uh, in ieder geval... Uh, dat je denkt, nou, ik heb nog kleding, is die schoon, uh, handdoeken zijn schoon, ga onder de douche staan, ja. maakt <laughs> niet uit, maar neem een kop thee, een boterhammetje, whatever. De strikking is mij geheel duidelijk. Ik dank je wel voor het bellen. En uh, ik hoop dat het aan de luisteraars ook duidelijk is. Ik, ik hoop, we kunnen het niet aan iedereen vragen, maar het zijn er ongetwijfeld tussen die het helemaal begrijpen ook. Dank je wel. Goedienacht. Okay. En, en als, als je was. wakker wordt, gewoon weer gaan <laughs> ja. slapen en morgen en een beetje. Doe. Weet je nog hoe het met Peter is? Ja, nee, daar gaan we het niet over hebben nu. Nee, maar je weet wel hoe ja, het ik met weet, hem ik is. Weet met, ja, ik weet hoe het met hem is. Ik zal hem nog goed doen. Goedienacht. Uh, Ando. Uh, ja, ik weet niet of je hier wat over te zeggen hebt, maar uh, ik heb wel iets anders te vragen. Namelijk, wij gaan nog één plaatje. Want jij had namelijk twee plaatjes meegenomen. De eerste hebben we al gedraaid, die van Spinvis. Uh, een ander plaatje dat jij hebt meegenomen, vind ik ook prachtig. Dat is, dat is heel toevallig dat, dat de gast van de nacht. Hey, de muziek mooi vind die ik zelf ook heel erg mooi vind. Want wat is dit? Dit is Hurt van Johnny Cash. Wil je iets harder praten? Hurt van Johnny Cash. Ja, ja waarom is dat mooi? Ik, ik, sinds een paar jaar ben ik af en toe in Amerika geweest... dus ik ben een beetje dol geworden op Amerika. Dat is wat het leuk maakt. En het is gewoon een prachtig nummer. En er wordt ook een prachtige clip bij... waarin een man ja. terugkijkt naar zijn leven. En... Geweldig. Ja, eigenlijk concludeert dat het uh, in grote puinzooi geweest is. Gewoon uh, als u morgen achter de ja. computer zit Johnny Cash even intypen. Eerst natuurlijk kaaseloen.ncv.nl, maar vervolgens Johnny Cash en dan heurt een heel mooi filmpje en een prachtige plaat. I hurt myself.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 And you could have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 you Maar dit op latere leeftijd gezongen, heurt. Het is een, een cover, hoorde ik net van Ando Rox. Wist ik niet. Maar. Uh, nou ja, ik ga het niet nog een keer zeggen. Maar het, het was mooi. Uh, wij hebben het over. Uh, ja, het leven is geen feest. Althans, na van dat boek praten we. En uh, de strekking daarvan is dat iedereen te maken krijgt met verdriet en tegenslagen. En de vraag is: hoe ga je daarmee om? Nou, dat is dus ook de vraag die ik aan u wil stellen. Hoe gaat u om met de tegenslagen in uw leven? Hoe overwint u die? Hoe verwerkt u die? Hoe gaat u door? Wat neemt u ervan mee? Wat leert u ervan? Allemaal dit soort vragen wil ik graag aan u voorleggen. En u kunt ze ook weer, als u dat uh, leuk vindt of prettig... erover uh, praten met Ando Rox. Want die zit hier nog steeds. Als u wilt bellen kan dat naar 0800-1121. 0800-1121. U kunt mailen naar casaluna.ncrv.nl. En u kunt twitteren, hashtag Casaluna. Ik lees een mailtje voor van Petra. Die schrijft, mijn oom is eind april overleden. Hij had kanker en wist dat zijn leven niet lang meer zou duren. Hij had tijd om zijn begrafenis zelf te regelen... en vond dat dat het moment moest zijn om zijn leven te vieren... in plaats van te treuren om zijn overlijden. Ondanks alle ups en downs vond hij zijn leven een feest waard. Hoezo het leven is geen feest? Ja, nee, dat kan ik me helemaal niet vinden. Kijk, het is een vergissing om te denken dat, nogmaals... dat ik een soort onheilsprofeet ben die gaat roepen dat het leven niet leuk is... Dat is niet de boodschap. De boodschap is dat er ook pijn is, dat er ook verdriet is... maar dat het desondanks de moeite waard is om voor dingen te gaan. En ik denk dat als je op deze manier je leven kan afsluiten... dan heb je het goed begrepen. Ja. Maar je je niet te ontkennen dat het is zoals het is. Precies. En... Precies. Ga ik naar de volgende bellen. Dat is Gerda. Goeienacht. Ja. Goeienacht. Nou, ik heb ook genoeg beleefd. Je hebt ik genoeg... Beleefd. Ja? Ja. Ik ben al 64. En... Uh... Uh, ik ben gescheiden van mijn eerste man. Omdat die, dat ik wist dat hij een andere had. Dus dat is misgegaan. Maar ik had wel kinderen. En mijn kinderen zijn mij toen toegewezen. Maar zo achter. Hoe groter ze werden, hoe meer, minder ik die kinderen zag. Die werden een beetje omgetoverd. En uh, nu hoor ik helemaal niks meer. Van je, mama, van je kinderen? Nee. Ik heb kleinkinderen, ik heb ze nog niet eens gezien. Wat afschuwelijk. Ja. En mijn tweede man is van negen jaar terug overleden aan long Nou, en toen is dus mijn jongste dochter is nog geweest. Nou, en ik heb ook niets meer gehoord. Ze heeft nou een dochtertje zelf van vijf, zes jaar. Ja. Maar ik heb dat kind nog nooit gezien. Ik zou niet weten hoe ze eruit zag. En ja. dat doet me heel veel verdriet. En, en hoe. Ja. En hoe uh ga je daar mee om? Ja, hoe moet ik ermee omgaan? Ik zou ze graag, ik zou ze zo graag willen zien. En ik heb, ik heb een, voor een paar jaar terug, vijf jaar terug, tien jaar gehad. En ik ben er gelukkig goed doorheen gekomen. Ik moet s dus wel rusten. Anders dan dan nou red ik het niet. Maar verder heb ik geen mankementen eigenlijk. Ja. Maar ik, met kerst en en ja, met nieuwjaar en noem maar op met moederdag. Je hoort, je ziet, je bent altijd alleen. Ja, maar is, is, er, is er iets wat je wilt bespreken, wat je wilt voorleggen bijvoorbeeld aan Ando? Nou ja, ik, ik zou zo graag mijn kinderen willen zien. En dat ben ik, ja, dat, dat is toch vaak de, de hoofdzaak. Ja, ja daar kunnen wij natuurlijk niet voor zorgen. Nee, nee, daar kunt u niet voor zorgen, dat weet ik. Maar toch, ja, je, dan zie je andere mensen met, met een dochters lopen en kleinkinderen. En jij loopt alleen. Ja, het lijkt me verschrikkelijk. Ja. Dat, kan, ja. dat, ja, dat, dat, dat is een hele lege plek. En hoe, maar probeert, probeert u dat ook nog te regelen of is dat echt helemaal onbegonnen werk? Het is onbegonnen werk, ze willen gewoon uh, niet de plaats uh, in geven waar ze zijn. U weet niet waar ze zijn? Ja, ze zijn, ik weet niet waar ze zijn, maar je krijgt gewoon geen de West door. Uh, en, en heeft u enig idee waarom dat zo is? Ik denk dat er veel gestookt is in die tijd. Dat er? Veel gestookt is onderling in die hmm. tijd. Ja. ja, ik kan eigenlijk heel weinig anders zeggen dan uh, sterkte. Ja, ik denk ik moet het toch eens even kwijt, want ik zit er heel vaak mee, hoor. Ja, Ja. dat de, uh, de, kan, ik me kan ik me goed voorstellen. Nou ja, nogmaals veel sterkte en uh, dank u wel voor het nou, bellen. We hebben gelukkig nog een hele lieve hond <laughs> en dat is mijn troost. Ja. Dus, uh, maar verder, verder heb ik ook eigenlijk niks meer. Mijn vader en moeder leeft niet meer. Nou, van de schoonouders ook niet meer, dus. Uh, ja. Hmm. Sterkte, bedankt. Dank u wel. Dag. Monique. Is Monique daar? Monique is er niet. Berry is Berry er? Goeiedag. Ja. Ik ga met dit beginnen. Ja. Want ik hou zo ontzettend veel van het leven. En mijn tweede zin is dan, ik zie niet wat ik niet heb. Maar elke dag, als ik aan tafel zit in de namiddag om te eten, dan vouw ik mijn handen en dan, dan ga ik eerst eens voor mezelf opnoemen wat die dag allemaal een geluksgevoel bracht. Nu ga ik zeggen, ik heb heel, heel veel meegemaakt in mijn leven. Ja. En dat heeft me gemaakt tot het mens wat ik ben. Ik ben een blij, diep dankbaar mens voor het leven, met het leven. En, het, en ik heb er ook heel veel van geleerd. Ik zie dat ik heel veel veerkracht heb gekregen door, uh, door het uh, niet die kracht ja, waar ik die, die krijg je misschien of die heb, je, heb ik misschien meegekregen als kind zijn. Maar uh, dingen die me overkwamen in mijn leven... hebben me niet uh, verbitterd, hebben me niet onderuit gehaald. Hebben me niet gemaakt. Dat heb ik heel jong verloor ik mijn vader al. Kan ik, ik heb geen vader, ik heb geen vader. Ik heb leren, accepteren, aanvaarden... dat alles wat je wil in het leven, dat is niet alles wat je wil krijg je niet in het leven. En dat heb je maar te accepteren. En ja, Han, kijk maar hoe je daar mee om moet gaan. He, heb, jij, en, heb jij het eerste uur net, uh, heb jij dat gehoord? Het gesprek met andere Rox? Ja, daar was ik. Uh, half zat ik in iets anders verweven. Maar ik denk, oh, oh wat ligt dit in mijn lijn? Wat, yeah. wat, was je ja, het er mee eens? Heel veel wel, maar ik, het was zo jammer. Ik, ik moest heel even, werd ik gestoord door een telefoongesprek. Er zat iets dwars wat geen harmonie in me gaf. En toen ben ik gaan bellen. dus maar dit. Toen ben je om half een gaan bellen? <laughs> ja, anders kon ik niet slapen. Als ik, als niet... Dus dan denk je, dan kan die ander maar beter niet slapen. <laughs> maar dit dit, was... Ik denk, oh, wat een mooi onderwerp. Jullie gaan hier vaak over. Jullie gaan hier, uh, denk ik, vaak meer... Ik luister vaak s'nachts. en vaak, oh, mag ik nou even een beetje boos zijn? Dan denk ik, oh, wat een gezeur. En dan blijf ik toch gespannen liggen luisteren, dan word ik er niet blij van. Eigenlijk moet ik dan de radio uitzetten. Want ik ga niet vertellen wat er allemaal in mijn leven is gebeurd. En maar het, je bent, maar het, heeft je wel, het heeft je wel sterker gemaakt. Ja, maar dat je ook... Uh, ik ben 62, ik ben springlevend, ik werk, ik woon op mezelf. Ik heb ADHD, ik ben high-sensitive, ik ben hoogst gevoelig. Dus ik ben heel kwetsbaar. Om, om me staande te houden in het leven. En toch ben ik zo intens levend blij mens. Nou, dat klinkt goed. Ja. Het leven is een feest. En daarom wilde ik ook. En het leven is een feest. <lacht> en structuur, wat die mevrouw zei... ze sprak er erg makkelijk over. Eet maar een boterhammetje, dit en dat. Ik drink smorgens thee. En elke dag, als ik wel werk of niet werk... denk ik, wat ga ik er vandaag weer eens van maken? Ik stel me... Doelen. En het woord moeten is niet moeten, maar mogen. De dingen die ik mag doen, de dingen die ik kan doen. Moet je er veel moeite voor doen om zo blij te zijn? Ik gebruik ook niet het woord positief, vind ik zo cliché. Heb je de vraag gehoord? Ja, je zei van, moet je er veel moeite voor doen? Ja. Nee, ik denk dat ik de rijkdom heb in mijn hart, in mijn ogen... om te mogen waarnemen... Intens te voelen. Uh, nee, nee, ik, ik, ik weet niet. Het, het overkomt in je. Ja. Oké, okay, dankjewel. Heel graag gedaan. Goeienacht. Goeienacht, Ando. Ja, we hebben nu. Het is, het, is, het is niet allemaal even makkelijk om op te reageren. Dus uh, denk ik. tenminste. Ja, nee, misschien in dit geval. Kom jij. Uh, snap, snap je dat? Dat mensen veel krijgen en toch zo blij, zo tevreden kunnen zijn? Ja, nee, dit is natuurlijk uiteindelijk waar je naartoe moet. Ja. <laughs> zo zouden we allemaal moeten worden. Nou ja, dat, dat, kijk, dat is natuurlijk het mooie. Kijk, als alles meezit, is het niet zo moeilijk om uh, positief te zijn en om uh, te geloven in het geluk en, en, en alle soort zaken. Ja. Het gaat natuurlijk uiteindelijk om: van als je op de proef wordt gesteld en het lukt je dan toch om overeind te blijven en je eigen weg te vinden en vast te houden. Ja. Ja, meer is er niet. Ik bedoel Dat is ongeveer waar het over gaat. Ja, maar nou hebben wij uh, een aantal bellers gehad. En dan denk ik toch, dan ga je toch met, met terugwerkende kracht... nog even anders naar het gesprek luisteren op sommige momenten. Want dan denk ik ben ik misschien ook wel wat makkelijk overheen gestopt. Maar er zijn dus mensen die groot, zo'n zo groot verdriet hebben in hun leven... Mm -hmm. dat je daar op geen enkele manier afstand kan, van kan nemen meer. Of dat, dat je dat bijna ook niet meer kunt verwerken. Nee, maar ik denk ook dat het zo is dat voor nogal wat mensen geldt... Dat, dat ze een zware los meedragen en die wordt niet lichter. Alleen is het soms wel zo. En dat geldt natuurlijk ook voor heel veel van de mensen... die uiteindelijk in mijn spreekkamer terechtkomen. Mensen komen er niet voor niks. Ja. Maar dan kunnen ze dus wel vaak om op een gegeven moment uh, te zoeken naar... kun je toch op een of andere manier nog dingen ondernemen in je leven en, en een koers uitzetten... die toch nog waarde en betekenis in je leven heeft. Ja, ja, jij, jij vertelde net dat je vader bent. Ik ben ook vader. Dan hebben we een mevrouw aan de telefoon... die, die ziet haar kinderen niet meer, mm. die ziet haar kinderen allemaal niet meer... heeft mm. haar kleinkinderen nooit gezien. Ik zou knettergek worden. Ja. Ik zou het ook niet weten. Nee, het is natuurlijk ontzettend heftig. En het is echt niet zo dat ik nou zeg... lees mijn boek en dan komt het goed of zo. Maar ik denk dat... en dan gaat het niet om deze mevrouw, maar meer in algemene zin van... Uiteindelijk blijven er altijd dingen over die de moeite waard zijn om te doen. En ook als je zoiets naars... Ook als je zoiets heftigs en zoiets naars meemaakt. En als je dat niet doet, betekent dat dat je ellende alleen maar groter wordt. Als je door de pijn in je leven geen mensen meer gaat zien... geen dingen meer gaat doen en een weg in je bed... wordt het er niet beter op. Ja, als het enige wat je hebt de hond is. Ja. Zoals die mevrouw vertelde. Ja. Dat, dat... ja maar moet je, zou je dan eigenlijk... Ja, dat is nu flauw om daarover te Misschien nee. moeten we niet over uh, oplossingen gaan praten. Nee, waar die mevrouw niet nee, wijzen. Maar... Nee, het gaat natuurlijk om het idee van, van dat soms is het wel wekelijk zo... dat mensen behoorlijk gepakt worden in het leven. En soms al vanaf een hele jonge leeftijd behoorlijk gepakt zijn. Ja. En dat je dat je hele leven ook meedraagt. En dat het ook iets is wat je gevormd heeft. Maar dan nog loop je het risico dat je zo in je pijn blijft zitten... of in je strijd met je pijn. Dat dat is waar je leven over gaat. Ja. Terwijl het altijd mogelijk is om ook een andere koers in te zetten... Ja. Ja, sorry. Waarin, waarin het ook naast die pijn kan gaan over de dingen die je te moeite waard maken. Hoe begrijpelijk het ook is dat je daar helemaal in duikt. Tuurlijk, hè? tuurlijk. Dat, kan, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, en ook ja. de mevrouw met die schizofrene zoon. Het idee van als ik straks dood ben, dan, uh, dan heeft hij niemand meer. Ja, dat is afschuwelijk. Dat is onverteerbaar. Ja, het is ook onverteerbaar. Ja. Maar het is wel grappig dat in dit gesprek hè, wat we net hadden... en ook een beetje nu in de reacties... dan is enerzijds de reactie van doe niet zo somber en negatief... want het leven is wel een feest... Ja. En de andere kant het van zicht, hè? Nee, nee, maar goed hè, even. En, en de andere uh, reacties gaan meer over van: uh, kijk eens wat ja. een ellende er allemaal is. Ja. Hoe kun je dan een vredesnaam nog overeind blijven ja. en denken dat je iets van je leven kunt maken? Dus daar zit je goed in het midden, zou je kunnen zeggen. Ik zit perfect in het midden. Ik, ja, ik heb een grote doelgroep. De <coughs> nee, werkelijkheid is dat er heel veel pijn is. Maar de werkelijkheid is ook dat door die pijn die mensen hebben, ze soms eigenlijk stoppen met leven. En dat hoeft niet. Nee. Ik ga naar de volgende beller. Henny. Ja, hallo. Even die radio uit. Oh. Zo. Zo, die Ik zat aan die mond te luisteren. Is dat die uh, psychiater? Psycholoog. Ook oh, psycholoog. Nou. Daar gaan nu naartoe. Het leven is geen feest. Waarom niet? <laughs> ja. Nou, dat hebben we net kunnen constateren. Ik ben in Ik bedoel, ik kom uit het zakenmilieu. Uh, mijn vader ging dood toen... Uh, uh, ik was 28. twintig, ik, ik moest naar dat je ziekenhuis komen om te horen dat hij leverkanker had. He? En dan moet je dan de familie gaan vertellen, maar ik bedoel, uh, ja, hij werd precies bij mij in dan toen begraven. Mijn moeder moest alles pontificant, mijn eigen graf, nou die man op hij helemaal aan niet gewild, beluisteren spreken. Maar ja, ook nog die gekke dingen, en dan hoor ik al die enge verhalen van die dit en dat, nee, dat is niks voor mij. Wat is niks voor jou? Enge Al wat oh, oh, is alweer maar in de put zitten. Ja, maar ik bedoel, als je ze, je, je, je er ja, zijn mensen was Mijn been gebroken. Ja. Mocht ik er drie en baan er niet op staan omdat mijn knie open lag? Dat was lekker gezellig. Je kent je haar niet los. Niks. Nee. nee. Maar goed, ja, je, mag dingen, je mag leed niet met elkaar vergelijken, vind ik altijd. Maar er is wel een verschil tussen je been breken en, en wat meestal wel weer ja, beter wordt. Ja, maar luister, ik heb ook wel zoveel dingen meegehouden met mijn moeder ook. Die werd ook opgesloten in zo'n zo, zo, zo, zo thuis. Ja. En hoe ben jij er dan mee omgegaan? Oh, nou, daar ben ik ook wel geweest hoor, maar op het de laatst denk ik, ga niet meer. Het was een vreselijke basis van vrouwen. En, uh, ja, ik eh, Maar goed, jij hebt ook tegenslagen meegemaakt. Uh, maar je zegt, uh, daar ben je aardig overheen gekomen. Is uh, dat vrij ja, opgewekt bedoel, in het leven. Ja, ik als ze niet maar... willen komen, blijven ze weer. Dus en willen we ze komen, uh, dan mogen ze komen. Maar hoe doe je dat dan? Hoe, uh, is dat iets wat je jezelf oplegt? Of is dat iets nee, wat automatisch gebeurt? Ik heb, moet je luisteren. En mijn kinderen zijn toevallig allebei in het priljaar. En mijn tweede man heeft gewoon een beetje dan mijn, hun verjaardag hier moeten vieren, weet je wel. Want ik zag ze niet. Want ik was gescheiden, hè? dat is wat. En dan kom ik erachter dat ze alle twee verder gescheiden zijn. Maar ja. Wie zijn alle... Je... je, je? je allebei mijn kinderen, ja. De, die zie je ook niet meer? Nou, ik heb mijn zoon laatst gezien. Nou, daar ga ik niet over uitweiden. Die had een meisje bij hem. Me. En Geert was dus met Nienke getrouwd. Had die ene uh, zoon. En na 28 jaar zat hij ineens voor mijn neus. En Toen dacht ik wel even, krijg ik kracht naar of ofzo. Ik zeg het, ik koos om eigenlijk, ik zet hem even daar in de voorkamer met dat meisje. Dan hoorde ik verhalen van, ik oh jezus, die wil ik niet over het grond. Dus die zoon is ook weer uit je leven? Nou ja, uit mijn leven, hij wil wel komen, maar met haar, dat wil ik niet. Huh. Nee, ik bedoel, ze heeft twee kinderen. Van twee verschillende mannen. Ja. Nee, maar goed, dat hoeven wij niet precies te weten hoe dat allemaal zit met die... Nee, maar ik bedoel... Maar, ze, nee, maar, hoort, maar ik begin wel te geloven dat jij ook wel de een en ander hebt meegemaakt, inderdaad. Ja, en, en, hoe ik wel gezeten zitten janken om En daar hebben ze nog een, een miskraam van Richard. Okay? Ja, ja, Nee, dat hebben ze weg laten houden. Nou, want ik denk van God, sorry. Ik weet niet of die mensen het allemaal zo leuk vinden als we dit horen, maar um... Nee, maar ik hoor leuke dingen. Ja. <laughs> Ik wil morgen morgens wakker en. Eh, pff, nou, gaat je bed hard. Wees wel eens lopen. <laughs> eh, vraag even van God een beetje steun. Maar je, je klinkt toch nog vrij opgewekt? Ja, ik wil gelukkig wel. Nou, hartstikke mooi. Ik ga even weer naar de volgende bedden. Ja hoor. Dankjewel. Ja, nou, goedjewel. Doeg. Doeg. Nee, ik ga trouwens eerst even naar een ma mailer. Eh. Uh, Iemand van, die haar die naam liever niet wil noemen. Die zegt, mijn leven is inderdaad een feest. Fijne man, lieve vrienden, mooi huis, geen enkele zorg. En toch ben ik depressief. Daar stik ik nu medicijnen voor en die helpen behoorlijk. Iedere dag vraag ik me dus af wat ik zal doen. Ik ben zelfstandig en moet dus steeds mijn zelfdiscipline aanspreken. Die mevrouw die vertelde over het belang van structuur had gelijk. Maar hoewel ik dus besef dat mijn leven echt plezierig is, voel ik me niet gelukkig. En gedachten over de dood zijn er bijna continu. Hoe ik daarmee omga? Door steeds mijn zegeningen te tellen. Alle ellende te relativeren, muziek te maken... bijna dagelijks met een goede vriendin te praten... en ook door tegen kennissen, familie en vrienden... eerlijk te zijn over mijn depressies. Zodat ze weten waarom ik soms wat somber ben. Ik kan niet verklaren waarom ik depressief ben... maar het hoort blijkbaar bij mij. En met mijn depressie ben ik compleet, denk ik. En dat accepteer ik dan maar. Inmiddels heb ik geleerd dat zijn belangrijker is dan hebben. Dus ik ontwikkel me door te lezen en te schrijven enzovoort. En iedere dag heb ik uh, momenten dat ik verdrietig ben... maar ook dat ik intens gelukkig ben. En bidden helpt trouwens ook. Oh, en op de diepste momenten op de bank gaan liggen... en gewoon denken, ik ben er nog. liever goed. Ando. Ja, het klinkt erg goed, toch? Ja. ja. Ik ga ondertussen even een gedichtje opzoeken wat mij nu te binnen schiet wat hierover gaat. Dat vind ik een heel mooi gedichtje. Maar uh, ja, dit is wel ongeveer wat jij ook zegt, hè? Dit is wel iemand die jouw boek begrepen heeft... voordat ze het gelezen heeft. Ja, nee, maar het is... Uh, kijk, het is een universele wijsheid, denk ik. Ja. ja. Alleen moet je af en toe weer in beeld komen. En ik denk, ja, net zo goed als dat er leed is... zoals we dat net gezien hebben... zijn er ook mensen die worstelen met, uh, met allerlei psychische klachten... die ook niet zomaar verdwijnen. Of niet helemaal verdwijnen. ja. En dat betekent niet dat je leven stopt. En dat betekent ook niet dat je niet verder kan met je leven. Ja. Ook al heb je af en toe inderdaad dan die momenten dat angst of somberheid toeslaan... dan nog kun je ervoor zorgen dat je leven nog ergens over gaat. En als je dat niet doet, dan blijft er niks meer over. Dus in die zin past dat verhaal prima. Ja, ja, ja. ja want ik, ik heb dus even snel een gedichtje opgezocht omdat uh, die mevrouw zei... inmiddels heb ik geleerd dat zijn belangrijker is dan hebben... En nee, ze denkt dus af en toe op de bank gewoon, ik ben er nog. Daar moest je meteen denken aan het gedichtje van Ed Hornick, Hebben en Zijn. Ken je dat? Nee. Het ja, is wel een mooi gedichtje. En ik denk, als liefhebber van Johnny Cash en Spinavish, denk ik. moet dat goed komen? moet jij dit ook mooi <laughs> uh, Hebben en zijn heet. Dat op school stonden ze op het bord geschreven. Het werkwoord hebben en het ah. werkwoord zijn. Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven. De ene werkelijkheid...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 Ja, ja, precies. Ja. Ja. Ja. Dat ja. Mooi, hè? Ja. Volgende beller. Rikkie. Rikkie. <laughs> Denk aan de but. Ja, ik ben dat leuk. Ik... Oh. Het begon een beetje maar, als een papegaai. Ik, <tries> ik, ik zei Rikkie, u zei Rikkie, ik moest ja. lachen, u moest lachen. Ik ben lekker een opgerekte tante. Ik ben 81, maar toen ik 58 jaar was, toen moest ik een enge operatie ondergaan. En toen ik uit die operatie kwam, toen was het mijn eigen gezicht niet meer. Oh? Nou, dat, oh, oh, een monster. Een monster? Ik moest naar het toilet en ik stond zo te lachen. Zo schelen als een oetementoetje. En die broeder die gestorven, naar binnen, die dacht dat er wat aan de hand was. En toen zei ik, oh jongen, heb je ooit zo'n monster gezien? Ik zag, het was mijn gezicht niet meer. En, en dat nu? Van kwam door een operatie van een schildkier. Na ja. een decompressieoperatie. En ja, nou, stukjes van mijn oogkast, omdat mijn ogen. Er zat allemaal achter vuil, dus dat moest eruit. Dus binnenwaarts in mijn mond is, is alles gebeurd. Maar als ik dan niet meer je eigen gezicht ziet, wat je 58 jaar mee gelopen hebt, ja. dat was een verschrikking. En hoe is het nu? Nou, kijk, ik woon in een, noemde ze hier een bejaardenhuis, maar... Niemand kent me van het vroeger, maar als ik iemand van het vroeger zie... Ja, ja ik ken me niet. Mijn broers liepen me zelfs voorbij. Maar, maar, want dit is alweer al ruim twintig jaar geleden, als ik dit goed begreep. Ja, het is... Uh, ja, 1988 was die operatie. Ja, 33 jaar maar geleden. Maar dat gezicht is het nooit meer goed gekomen. Maar bent u er weer aan gewend? Ja, nu, nu ben ik er aan gewend. Maar... Gelukkig heb ik een moeder gehad die zei altijd: Kom op, je schouders eronder en vooruit. Want ik was pas toen de tijd, ook een paar jaar terug, mijn man verloren. Dus daar had ik ook geen steun van toen ik, toen ik uit die operatie. Ja, twee hele lieve kinderen, daar ben ik ook blij voor. Yeah. Maar ik ben toch altijd opgewekt. Maar je hebt een hoop handicap. Want ik kan niet naar boven kijken, niet naar beneden, links of rechts. Maar ik zei nog televisie, ik ben toch Sammy niet. Hij zei, wat bedoelt ze? Ja, naar hoog weer. Sammy, kijk omhoog. <laughs> hey. Ja, nou, maar, maar u, u bent dus ondanks die tegenslag vrij optimistisch gebleven ook. Nou, gelukkig wel. Kijk, ik, heb nu, ik moet altijd in iedere winkel vragen aan oh, nee, mensen, mag ik even uw ogen lenen? Als sta ik, ik ben mijn coördinatie kwijt, dus ja. als sta ik er recht voor, zie ik, het. ja, het staat er wel, maar ik krijg een seintje, joh, het staat er. Oh, en het leuke was, ik heb toen, een, was een jonge moeder, en toen vroeg ik het ook, mag ik even uw ogen lezen? ze zegt, als ik ze maar <laughs> en dat had dan nooit iemand even gezegd, dus... Gelukkig ben ik altijd opgewekt gebleven. Ik vind het ook heel goed om te horen. Mag ik u bedanken voor het bellen? Graag gedaan hoor. Dag. Goeienacht. Hetzelfde, nacht. Oké, okay, dag. Doeg. Ik doe even een mailtje tussendoor. En dat is een mailtje van Pieter, die schrijft. Uh, beste Klaas, interessant onderwerp. Ook ik ken in mijn leven tegenslagen. Met name mijn depressieve inborst. Vaak ben ik dan geneigd om, het, uh, om met het leed van anderen te vergelijken. En dat is geen goede houding. Iedereen heeft zijn eigen problemen en die zijn niet met elkaar te vergelijken. Wel heb ik veel steun aan mijn geloof. Aan het einde van de dag probeer ik te evalueren... te danken voor het positieve dat er in die dag gebeurd is. Uh, dat kan iets kleins zijn, een glimlach bij de kassa van de Albert Heijn... of iets groters. Door deze attitude leer ik wel met de positieve kant in mijn leven... Uh, Oh, leer ik meer de positieve kant in mijn leven te ontdekken? Op zo'n moment, aan het einde van de dag... zou ik uh, iedereen aanraden uh, daarover na te denken. Ik leef steeds meer bewuster en bovendien een betere nachtrust. Dan komt hij toch weer terug, de nachtrust. Uh, bij mij is dat moment christelijk gekleurd... en dat geeft ook grote steun. Groeten van Pieter. Even kijken hoor. Uh, iemand die jouw naam niet helemaal goed onthouden heeft... die is toch wel vrij vaak genoemd. Ando Rox, Ando Rox met KX... Ik wil vast het boekje hebben. En... Uh, even kijken. Nou, we gaan maar even weer naar de volgende... Nou, deze nog even hè? Nee, ik denk dat... Uh, uh, nee, dat gaan we even straks. Um, aan de telefoon nu Yvonne. Ja. Goedemorgen met Yvonne. Hallo. Hallo. Mijn leven heeft mij het volgende geleerd. Uh, iedereen heeft kruisjes, kruizen... Van alles te dragen en ik heb het idee gekregen dat dat soms heel erg nuttig is. Als je in staat bent om je verdriet, wat je dan ook voor ellenders of weet ik wat hebt meegemaakt. Om door je verdriet heen te komen, euh, dan kun je daar sterker uitkomen. En als je één keer hebt ontdekt dat je in staat bent om uit je verdriet te komen en er weer bovenop te klauteren. Dan uh, kun je volgens mij de rest van je leven aan. En het verdriet wat je meemaakt, heeft zin dan. En wat, uh, Kun je dat wat concreter maken? Nou, iets uit jouw eigen leven? Met iets uh, uit jouw eigen leven? Mijn vader is in, toen ik één jaar was. Uh, weggevoerd uh, in Putten en is niet teruggekomen. Dus ik ben vanaf mijn eerste jaar zonder vader opgegroeid. En mijn moeder uh, was eigenlijk niet meer zo in staat om dat goed te kunnen verwerken. Dus eigenlijk heeft ze volgens mij... haar hele leven daar last van gehad. Maar dat heb ik vanaf mijn eerste jaar... natuurlijk helemaal niet begrepen. Maar veel later in mijn leven... meestal gebeurt dat als je een jaar of vijftig bent. Ik ben trouwens ook gescheiden ondertussen. Veel eerder al. Maar pas toen ik later uh, rond de vijftig was... toen uh, merkte ik dat het met mij niet zo goed was, vond ik. Ik ben ook depressief geweest... maar ik ben eruit gekomen zonder medicijnen, gelukkig. Maar dat heeft me wel geleerd van toen ik eruit was... hé, hey, ik ben sterker geworden. Ik ben kennelijk een survivor. En Het is verdrietig als mensen dat niet kunnen. Als je het wel kunt, kun je er sterker uitkomen. En dan denk ik, soms is het gewoon goed dat je dingen in je leven meemaakt... waardoor je teruggeworpen wordt op jezelf, op je naakte bestaan. En dan ga je, ik heb dat tenminste, ga je twee dingen beseffen. Namelijk, als ik weer iets naast meemaak, dan kom ik er weer uit... En dan kom ik er weer sterker en rijker uit. En ja, ik ben nu dan bijna 68, maar ik vind het leven nu echt om te genieten. Ik kan nu echt zeggen, ik geniet elke dag van mijn leven. Maar, maar waarom is... kom je er sterker en rijker uit als je tegenslag nou, hebt? Ik denk dat, dat als je kunt beseffen dat het soms goed is dat je iets naars meemaakt... volgens mij is dat niet zomaar. En of dat nou vroeg of laat is of wanneer dan ook... Uh, ik heb het ervaren als. Uh, ja, de rijker uitkomen. Weten van. Ik wil dus gewoon leven. Ik wil blij zijn. En als dat een tijdje niet lukt, dan komt het wel weer terug. Ik ben later nog eens een keer depressief. geworden, er ook weer uitgekomen. Ja. Ik wil even maar... een, een reactie vragen aan Ando Rox hier naast mij. Okay. Want, want uh, dat rijker uit tegenslagen komen. Ja. Is dat iets wat je vaak ziet bij mensen? Ja, dat zie je heel vaak bij mensen. Ik denk dat heel vaak. Uh therapie niet zozeer gaat over dat mensen uh, van hun klachten afkomen. Maar dat ze eigenlijk nieuwe dingen van zichzelf ontdekken. En ik denk zelfs dat het zo is dat als je het hebt over leed en pijn... kijk, dingen doen zeer omdat ze er toe doen. Dus als je stil kunt staan bij wat dingen met je doen... ontdek je ook waarom het de moeite waard is. En ontdek je ook wat je kracht is en wat je kan. En ik denk dat zeker, nou het verhaal van die mevrouw laat het ook zien... Van dat het echt niet allemaal vanzelf gaat en, en dat je ook periodisch maken dat het heel moeilijk is. Maar als je eerlijk durft te kijken naar wat je doormaakt... ontdek je ook wie je bent en wat je met je leven kan. Ja. Dus in die zin kun je er zeker sterker van worden. En wat ja. u zei, mevrouw Yvonne... Ik weet niet wat uw achternaam is, maar maakt het ook niet uit. Dat, dat, dat u nu het gevoel heeft dat u eigenlijk overal weer uitkomt. Wat er ook gebeurt. Ja. Dat ik, ik besef dat ik uh, gelukkig ben dat ik dat kan. Want ik denk dat... Niet iedereen dat kan en dat is heel verdrietig, maar als je het wel kunt, als je kunt beseffen dat het ergens misschien wel goed voor is, ik zie het inderdaad zo dat uh, je hebt een weg waar je langs je leven leidt en als je te ver van jezelf verwijderd raakt, dan kan verdriet en pijn kan helpen, kan je weer terugbrengen op je beentjes en maar ja zo voel ik het en dat heeft mij in ieder geval geholpen en ook beseft dat mensen die dat niet kunnen, dat dat eigenlijk heel verdrietig en triest is. Zijn er veel mensen, kijk weer even naar Andorox, die dat niet kunnen, die niet leren van ervaringen en die daar niet sterker uitkomen? Ja, natuurlijk komt dat voor. Kijk, ik heb geen cijfers of zo, maar... Nou, die wil ik toch wel graag hebben nu. Ja, ik heb ze niet voor je. <lacht> nee, natuurlijk is het zo. Kijk, je kunt, ik bedoel, sommige mensen zijn natuurlijk slachtoffer van vreselijke dingen. Alleen het probleem is dat als je in een slachtofferpositie blijft zitten, dan kun je dus niet verder met je leven. En dat wil niet zeggen dat mensen die het slachtoffer zijn, het zelf schuld zijn. Maar je zult een manier moeten vinden om toch weer overeind te komen en de regie over je eigen leven te nemen. En dat is u in ieder geval gelukt, mevrouw uh, Yvonne. Ja, en daar ben ik heel dankbaar voor. Dat begrijp ik, dat kan me voorstellen. Ik, ik dank u voor het bellen, ik ben ook heel dankbaar. Iets en heel bedankt voor dit mooie programma. Dank u wel, nou dat vind ik ook weer leuk om te horen. Ga ik naar. Uh, uh, nacht, uh, want uh, het zit er bijna op, ik doe nog even uh, uh, wat mailtjes als dat lukt. Um, dat is iemand die schrijft. Jawel, het leven kent hoge golven die je kunt overspoelen. Maar ik heb met de verwondering gemerkt dat het ook uh, erg veerkrachtig is. Als de golven misselijk makend van angst zijn, dan pak ik mijn dagboek en schrijf ik alle angstige en warrige gedachten op net zoals ze komen. Zodra je angsten uh, zo angst en zorgen woorden krijgen, dan zijn ze hanteerbaarder. Bovendien ben ik blij met de cadans van het leven. Zo mooi beschreven in Genesis. Het was uh, avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. En dan wordt het weer avond. ...en het wordt weer morgen, de tweede dag, enzovoort. Leven is er iets alledaagser en toch zo bijzonder. Groeten van Gria, uh, Ria, sorry, Ria Bais. Ik doe even het antwoordapparaat voor maandag... ...en dan kijk ik of ik het laatste mailtje nog kan voorlezen... ...van José van Oers, maar ik moet daarvoor een beetje rezen. Want maandag praat Mieke van der Wij. Uh, met de Leidshoogleraar Moleculaire Endocrinologie Clemens Leuwik. Als je niet weet wat dat is, Ando, gewoon even luisteren. Maandag. Hij heeft baan, misschien weet je het wel thuis. Hij heeft baanbrekend onderzoek gedaan, weet je het. Nee, hou. verricht waardoor kanker veel beter te opereren is. Ook is die verantwoordelijk voor de ontwikkeling... van een van de meest verkochte medicijnen ter wereld. Een medicijn tegen botontkalking. Maandag is het beste symposium waarop wetenschappers en journalisten elkaar bijpraten over hun werk. En Leuwiek is een van de deelnemers. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hoi Mieke, jouw gast Clemens Leuwik, die heeft veel baanbrekend onderzoek gedaan. Ongetwijfeld ook heel veel uh, ontdekkingen gedaan. Kan hij het gevoel omschrijven dat hij heeft op zo'n eureka-moment? Ik wens jullie een hele mooie uitzending en een goede nacht. Ja, dat mailtje van uh, José van de Oers. Ja, het spijt me. Ik, er is gewoon geen tijd meer voor. Want ik moet, dat mag ik nooit laten, uh, Nora nog noemen. Nora Romanesco, die komt hier zo meteen met nachtvluchten. Dat begint met vluchten in het verleden. Ando Rox. Uh, ja, twee uur was weer heel anders dan het eerste uur. Ja. Ik dank jou ook voor, uh, voor het tweede uur. En uh, nou, ik hoop dat het heel goed gaat lopen. Oh, dit was het alweer. Uh, Goeienacht. Ik? Ik, ik. ik. Ik. Ik. ik En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat was jij. CRV